De twee mannen die gisternacht na een schietpartij in Alphen aan de Rijn dood in een auto werden gevonden, zijn een Nederlander en een Bulgaar. De twee gewonden, die ook in de auto zaten, zijn ook een Bulgaar en een Nederlander. De vier kwamen uit Limburg. De politie roept nog steeds getuigen op om zich te melden, omdat niet duidelijk is wat er zich precies heeft afgespeeld. De politie gaat wel uit van een afrekening in het criminele circuit. Voor een ziekenhuis in Gouda werden gisternacht een auto met twee zwaar en twee lichtgewonden gevonden. De auto is mogelijk achtervolgd van Alphen naar Gouda. Een aanslag van twee zelfmoordterroristen van de Taliban in midden Pakistan heeft aan 42 mensen het leven gekost. De extremisten vielen een soefistisch heiligdom aan in de provincie Punjab. Een derde terrorist viel in handen van de politie... toen de explosieven van zijn bomgordel maar gedeeltelijk ontplofte. Een vierde werd nog voor de aanslag opgepakt. De Soefis zijn aanhangers van een gematigde stroming in de islam. Ze zijn geregeld doelwit van extremistische soenieten...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 In die voorkust gaan de gevechten door tussen de aanhangers van zittend president Bakbo en de winnaar van de presidentsverkiezingen Ouattara. In de stad dué Koué zijn volgens mensenrechtenorganisaties bij een massaslachting duizend doden gevallen. Een gezant van de Libische leider Gaddafi is vandaag in Griekenland geweest voor overleg met premier Papandreou. De gezant, de Libische onderminister van Buitenlandse Zaken, Obeidi, zei dat Libië een eind wil aan het geweld in het land. Het lijkt erop dat de Libische leiders naar een oplossing zoeken, zei de Griekse minister van Buitenlandse Zaken na afloop. Concrete voorstellen voor zijn oplossing zijn voor zover bekend niet besproken. De gezant van Gaddafi gaat ook voor overleg naar Malta en naar Turkije.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 De Duitse bokskampioene El Halabi is vlak voor een wedstrijd door haar stiefvader neergeschoten. Ze werd van dichtbij geraakt in haar handen, voet en knie. De tweevoudig wereldkampioene kan waarschijnlijk nooit meer boksen. De stiefvader en voormalig manager van El Halabi was naar haar kleedkamer in een sporthal binnengedrongen. Daar schoot hij de bokster en twee beveiligingsbeambten neer. Vermoedelijk deed hij dat omdat El Halabi hem had ontslagen als manager. Het weer vannacht opklaringen. Het wordt 6 graden. Morgen overdag af en toe zonnig. Alleen in het oosten nog kans op een bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Dinsdag regenachtig, daarna droger en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Aan de motor herken je de wagen. Mm, ja, Ford Mustang, V8, 330 BK, bouwjaar 72, lichtbruin gelakt. O, oh heerlijk. En aan de stiel herken je de vakman.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 Krijg je niet eens een nummer van? Moet je eerst door een muur van voorlichters die zich dan beraden over de vraag of zoiets wel in het PR-beleid en het algemeen belang van Nederland is? Antwoord meestal nee. Wij hebben een kabinet en een kloof tussen politiek en burgerij. In België hebben ze geen kabinet, maar ook geen kloof tussen politiek en burgerij. De nits met soap-bubblebox. Oorlog en ellende heersen alom, maar het oog staat stil bij Gerard Cox en bij Big Star. Gerard Cox, jawel, die is 50 jaar aan het toneel... en wordt morgen in Amsterdam gehuldigd. Van Provo Cabaretier tot de Nederlandse Archie Bunker... en met als stralend hoogtepunt. Het is weer voorbij, die mooie zomer. In kort bestek overzie ik met Cox zijn loopbaan. En Big Star... Kent u die? Wikipedia noemt de naam maar liefst in één adem met The Beatles, The Beach Boys en The Birds. Powerpop, maar dan wat meer duister. Voor de Nederlandse gitarist J.B. Meijer staan ze al van jongs af gelijk met de Beatles. En nu, deze week, treedt hij op met zijn jeugdhelden voor zover nog in leven. Ze komen hier, spelen en praten. Maar uiteraard besteden wij ook aandacht aan zware nieuws. 20 doden vielen in Afghanistan ten offer aan de woede... over een in Amerika verbrande Koran. Boekverbranding is misselijk, maar moorden als represaille nog veel misselijker. We bellen met correspondenten Betterdam in Kabul... en spreken over de kwestie met de uit Afghanistan afkomstige columnist Haroun Parvani. Om vijf voor twaalf de Belgische premier over de Ronde van Vlaanderen, zoals ik al zei. En voor dit alles de kranten van morgen vroeg en nu... Het voornaamste nieuws van heden. Zondag 3 april. De situatie in Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, voorkust, wordt steeds nijpender. Franse militairen hebben het vliegveld ingenomen en zijn begonnen met de evacuatie van buitenlanders. Honderden zijn naar een Frans militair kamp gevlucht. De meeste zijn Fransen en Libanezen, maar er zijn ook drie Nederlandse gezinnen bij, zegt de Nederlandse consul. En zijn er 330 Nederlanders in de kerkus, er van drie families op de Franse militaire baan in het zuiden van de stad. Het kamp van president Gbagbo riep medestanders op rebellen te verjagen uit de regeringswijk en een menselijk schild te vormen rond zijn paleis. Sortez tous pour chasser les rebelles de vos quartiers, mais sortez tous surtout pour converger vers la résidence de son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo pour y former un bouclier humain. Om het paleis wordt al dagen gevochten. Gbagbo verloor de verkiezingen, maar weigert te vertrekken. De woede in Afghanistan om de verbranding van een Koran... door een Amerikaanse dominee is nog steeds groot. Hoe hard Amerika de verbranding ook veroordeelt. De hoogste Amerikaanse militair in Afghanistan, Petreus... noemt het een daad van haat en intolerantie. We condemn the action of an individual in the United States... who burned a holy Koran. That actie was hateful, het was intolerant en het was extreem disrespectful. In Jalalabad en Kandahar maakten de woorden weinig indruk. Voor de derde dag op rij werd daar fel geprotesteerd. Opnieuw vielen doden en gewonden. Dominee Jones voelt zich niet verantwoordelijk voor het geweld. Volgens hem vinden moslims altijd wel een excuus is het niet de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan dan is het die in andere moslimlanden zegt hij. I believe that they will use any excuse and if they don't have an excuse they will simply use the excuse that America is in Afghanistan, America is involved in Islamic countries and they should get out. Niet minder dan een historische dag voor Breda werd het genoemd. De eerste hogesnelheidstrein Vira die het station binnenliep voor een rit naar Amsterdam. 3 2 1 Christian. is die, Breda. Het is van oudsher een knooppunt van internationale verbindingen. Ja. met dit geluid. <laughs> Daarom mag de burgemeester het belang van de verbinding nog eens uitleggen, nu zonder hinderlijke omroepers. Brabant is de tweede economische motor van uh, Nederland. We zijn toch een uh, belangrijke functie. Met deze infrastructurele verbindingen, ja, maak je klappen. En vanaf morgen rijdt Vira tussen Breda en Amsterdam twee maal per uur. Wielerminnend België liep uit voor de klassieker de Ronde van Vlaanderen. Aan de finish in Meerbeke had België een nieuwe held. Daar komt nu Nick Nijus. Nick Nijus gaat de Ronde van Vlaanderen binnen. Nick Nijus gaat de Ronde van Vlaanderen winnen. Nick Nijus gaat zijn droom waarmaken. Nick Nijus volhouden, jongen. Nick Nijus wint de Ronde van Vlaanderen. Nick Nijus wint de Ronde van Vlaanderen. En wat denkt een kersverse held op zo'n moment? Eigenlijk niet veel op deze moment. Ik denk dat ik nog niet goed besef. Tot de ploeg in zijn volgwagen was het sneller doorgedrongen. Yeah! Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Helene Ekker hier tegenover mij heeft de kranten vanmorgen vroeg al doorgenomen en samengevat... en begint deze samenvatting nu voor te lezen. Ja, voor tienduizenden huurhuizen dreigt verkrotting, schrijft Spits. Van dit kabinet moeten huurbazen die meer dan tien woningen hebben... meebetalen aan de huurtoeslag. Maar woningcorporaties en FNV Bouw denken dat dat de doodsteek is... voor investeringen in de huizen. Juist nu zou het kabinet moeten investeren in het renoveren... en het zogenoemde vergroenen van huizen, zegt de voorzitter van FNV Bouw. Tussen 2000 en 2005 zijn de huren met 15 gestegen. Maar de energienota met 68 procent voor mensen een steeds grotere kostenpost. Zorgverzekeraar Univé moet van de rechter een Nederlandse astmapatiënt... een kuur laten volgen in het Zwitserse Davo, meldt de Volkskrant. Tot nu toe weigerde de verzekeraar dat en vond dat hij in eigen land moest worden behandeld. De man heeft astma en een ernstige allergie voor huisstofmijt. Artsen van het AMC wilden hem naar het hoge Davo sturen... omdat de lucht daar prikkelvrij is. Zijn medicijnen veroorzaken obesitas en hartproblemen. De allerergste astmapatiënten kunnen alleen daar tijdelijk met hun medicijnen stoppen en op krachten komen. Volgens de advocaat van de man en de patiëntenvereniging weigeren verzekeraars steeds vaker een behandeling in Davos te vergoeden. Terwijl de gunstige effecten duidelijk zijn, vertelt een woordvoerder. Ik heb jongeren naar Davos zien komen die zwaar onder de medicijnen zaten. Soms kon ik na een week al een afdaling met ze maken in de bergen. Minister fluit Joritsma terug, schrijft de Telegraaf... meldde de krant gisteren dat in Almere... een peperdure adviseur voor het politiekorps was aangetrokken... a aan 1600 euro per dag. Nu is het bericht dat minister opstelte daar een stokje voor heeft gestoken. Uiterlijk eind deze week zit er een waarnemend korpschef in Flevoland... die uit de politiewereld afkomstig is. Daarmee zijn de plannen voor de externe adviseur overboden geworden, aldus de Telegraaf. Gespannen, maar vol vertrouwen, zegt Marco Kroon... morgen terecht te staan voor de militaire rechtbank in Arnhem. Het AD blikt vooruit op dit proces... tegen de drager van de militaire Willemsorde. Die wordt verdacht van onder meer drugsgebruik en wapenhandel. Het hele land kijkt mee, zegt Kroon. Maar na bijna anderhalf jaar kan ik me nu eindelijk gaan verdedigen. En het recht zal zegenvieren. Computers zijn al 40 jaar ziek. Onder die kop schrijft Dagblad de Pers over de geschiedenis van computervirussen. Het eerste dateert van 40 jaar geleden. Wat als geintje begon, ging al snel om geld. En tegenwoordig worden computervirussen zelfs ingezet bij het voeren van oorlog in de pers de meest beruchte virussen op een rij. Er gebeurt nog te weinig en de overheid laat het afweten... zeggen drie heren geïnterviewd door Trouw over duurzame ontwikkeling. Lucas Reinders nam vorige week afscheid als hoogleraar Milieukunde... en zegt niet alleen deze regering... die God beter de verhoging van de maximumsnelheid... als milieuneutraal presenteert, maar ook vorige regeringen. Neem dat besluit van Balken en de Vier... om vier kolencentrales te laten bouwen. Maar de hoogste ambtenaar op het ministerie van Milieu in die tijd, Hans van der Vlist, verdedigt dat. Het kabinet kon de bouw van die kolencentrales helemaal niet tegenhouden. Ze voldeden aan alle voorwaarden. Alleen lokale overheden konden dat als ze een bouwvergunning hadden geweigerd. Of we hadden een wet moeten aannemen tegen kolencentrales, maar daar was geen meerderheid voor. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. One, two, three, when you feel Go to the River, een nieuw nummer van de Israëlisch-Franse zangeres Yael Naïm. Tja, die Amerikaanse dominee eh, Terry Jones liet dus via internet weten dat hij een Koran had verbrand. En van de weeromstuit zijn er nu al dagen onlusten in Afghanistan. Ongeveer twintig mensen zijn daarbij omgekomen en vermoord. In de hoofdstad Kabul is Dam. Eh, goedenavond, wat merk je daar van al die protesten? Nou ja, hier zijn ook de mensen uh, de straat op gegaan. Maar uh, dat is uh, veel, veel lievender gebeurd dan, uh, dan in andere steden de afgelopen dagen. En wordt er veel over gesproken. En, en is het het grootste onderwerp hier. Ja, maar in welke trant wordt er over gesproken? Bijval met de demonstranten, afkeuring, uh, hoe? Wat je, wat je gezien hebt in de, de noordelijke stad mazar de sherif waarbij Afghanen uiteindelijk VN-medewerkers uh, hebben aangevallen en vermoord... en, en, uh, en sommigen dus onthoofd, uh, zoals ze hier zeggen. Dat wordt hier op straat afgekeurd. Um, je moet het zo zien, de Afghanen zijn zeer gelovig. 99, 9% uh, is een moslim en, en uh, is, ja, wat ik zeg, is zeer gelovig. Dus in die zin, wat er is gebeurd in Amerika, wordt heel erg streng afgekeurd. Maar aan de andere kant, wat er aan geweld is ingezet in, in, uh, in deze protesten... naar aanleiding van het verbranden van die koran, wordt afgekut. Dat wordt hier in de straat gezegd als veel te veel. Je moet wel opstaan, je moet protesteren tegen wat er is gebeurd. Want dit gaat veel te ver. Ja. Wordt, wordt er rekening mee gehouden dat deze golf van protesten nog verder escaleert? Of kan de storm ook zomaar ineens weer gaan liggen? Ja, dat is altijd heel erg onvoorstelbaar hier in Afghanistan. Het kan inderdaad zomaar gaan liggen dat de verschillende groepen... die hiermee te maken hebben met elkaar zijn gaan praten. Ik geloof dat dat vandaag in de zuidelijke stad Kandahar is gebeurd... waar het vandaag ietsje rustiger was. Um, maar het kan ook zo zijn dat er een moela of een he, religieuze leider morgenochtend in de moskee uh, de, de luisteraars weer oproept om, om, uh, om weer de straat op te gaan. En dan kan het weer uit de hand lopen. En, en, en heeft de politie en het leger daar geen invloed op? Uh, dank, Petter Dam. Welkom, Haroem Parvani, columnist. Goedenavond. Goedenavond. Uh, uh, in Afghanistan, dat is uw land van herkomst, is het nu al dagen onrustig... door die Koranverbranding in Amerika, terwijl in andere islamitische landen niks lijkt te gebeuren. Z zijn de Afghanen gevoeliger voor beledigingen van de islam? Um, we moeten niet vergeten dat Afghanistan al 30 jaar een uh, oorlog uh, verwikkeld is. Het zijn met zichzelf, het zijn met het buitenland. En kijk wat vijf jaar oorlog in Nederland... tijdens de uh, Tweede Wereldoorlog bedoel ik, had teweeggebracht. En uh, Afghanen zijn daardoor nu... Roomser dan de paus, wat een, een islamitische geloof betreft. En uh, dus verbranding van Koran zien de Afghanen als heiligschennis en uh, niet te tolereren. Ja, maar u zegt dus eigenlijk: het komt niet alleen door de islam, het is het, het, is het gecumuleerde effect van die oorlog plus belediging van de islam. Ja, inderdaad. Er uh, zijn diverse factoren die hierbij een rol hebben gespeeld. Uh, uh, de andere factor dat ik uh, me kan bedenken is dat de uh, Koran in Afghanistan uh, zekerheid biedt in de onzekere dagen. Het biedt Afghanen veiligheid en onveilige dagen. Dus, door deze actie uh, haal je dan de hele fundament van de zekerheid en veiligheid en rust. Het, ik bedoel, de psychische uh, effect daarvan helemaal weg. En dat uh, zorgt voor onrust en dat leidt weer tot zo'n. Um, gewelddadige acties. Ja. Is, um, er ook een, uh, ja, is er ook een politiek element in die woede? Ja, ik, ik denk niet dat... Tot nu toe is er geen politiek element, maar oké, okay, we moeten niet vergeten... dat de Taliban um, heel erg blij zijn met deze protesten. En niet te vergeten de Afghaanse regering ook, trouwens. Omdat dat, dat toch de, um, de aandacht afleidt van de mislukking van de Afghaanse regering. En uh, dat, uh, ik denk dat het ook een, nog een ander factor die erbij een rol speelt is dat de samenkomst van de ongelukkige, samenkomst van de gebeurtenissen. We moeten niet vergeten dat kort geleden zijn er ook een aantal foto's in de Duitse ja. uh, blad Spiegel uh, ook uh, geplaatst en Afghanen beschikken tegenwoordig over internet en alle andere vormen van uh, media. Dat is in Afghanistan ook gezien. Dus die twee factoren hebben ook een rol gespeeld... dat het tot uh, zulke hevige protesten hebben geleid. Ja. Maar dat vond ik nou juist raar. Toen die foto's werden gepresenteerd in de Spiegel en Rolling Stones... Hè? Amerikaanse killteams hadden Afghanen vermoord en dat zag je daarop... toen zijn uitbarstingen van woede vooralsnog achterwege gebleven. Ja, ik... ik... Ja, dat verbaast me uh, toen ook, uh, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat het, omdat het toch uh, foto's waren... die in bepaalde gebieden van Afghanistan, uh, van de uh, acties in bepaalde gebieden... in Afghanistan plaatsgevonden, heeft niet tot een, uh, een massale protest... in heel Afghanistan heeft geleid. geleid. Maar oké, okay, we kunnen niet uh, die twee met elkaar vergelijken. De positie van Koran is heel anders dan de positie van... Ja, een gewone Afghaanse burger. Laat ja. maar, uh. U zei straks, uh, de Taliban is erg blij met deze protesten. Er wordt ook wel gesuggereerd dat de Taliban deze processen, protesten regisseert. Ja dat denk ik niet. Ik, ik, ik, ik denk niet dat Taliban zo slim zijn of zo uh, behendig kunnen uh, handelen. Uh, misschien in de komende dagen zullen ze ook uh, an, andere acties triggeren. Uh, maar ik denk niet dat ze een rol hebben gespeeld. Dus het zou best kunnen dat Taliban sympathisanten uh, bij, bij hebben ook uh, rondgelopen bij de protesten meegelopen. Maar ik denk niet dat ze de oorzaak zijn. Het is gewoon de... De, de, de Afghanen zelf. Het is een spontane actie geweest. Ja, ook niet georganiseerd door de regering die blij is de aandacht van, het, van haar falen af te leiden? Ja, niet door de regering, maar de regering is, uh, is wel blij mee, natuurlijk. Het, het, het uh, leidt de aandacht behoorlijk af. Het is gewoon politiek. Kijk wat de Fransen doen in Libië. Ja. Sarkozy probeert ook af, aandacht af te leiden. Dus waarom KG zou het niet doen? Maar oké, okay, heeft het niet getriggerd, maar hij is wel blij. U had het over de komende dagen en het. Triggeren van acties dan? Verwacht u dat het geweld en de protesten nog zullen toenemen? Ja, ik denk dat ik, ik, ik vermoed het wel, omdat we hebben nog andere uh, grote steden in Afghanistan, bijvoorbeeld uh, stad Herat, uh, die ook, uh, daar zou ook uh, protesten kunnen uitbarsten. En uh, in uh, andere noordelijke provincies zou het ook kunnen uitbarsten. En uh, Kabul is er nog uh, vredig, maar het kan, wel, het kan wel verkeerde kanten oplopen. Ja. Mag ik u nog één persoonlijke vraag stellen? Was u nou zelf gekwetst toen die dominee uh, Terry Jones die Koran ging verbranden? Nee, ik heb. Uh, um, ik heb, ik geloof, twee maanden geleden ook een kolom geschreven de Volkskrant hierover. En ik noemde dat gewoon ludieke actie. We hoeven ons niet <lacht> daar druk om te maken, ja. Okay. <lacht> en ik, ja, ik heb toen Koran en Bijbel met elkaar vergeleken. En ik zei: Oké, okay, als die Koran tekort komt, kan je ook een aantal Bijbels in de vuurstapel gooien. Kijk Toch. eens aan. Ja. Nee. <laughs> Oké, okay. Haroon Parvani, uh, dankjewel voor dit commentaar... op de ontwikkelingen in Afghanistan. Graag gedaan. En naast mij zitten in ieder, uh, inmiddels uh, twee muzici, drie muzici... En, en nog iemand die ook bij het gezelschap hoort. Goedenavond, heren. Dat is uh, Big Star, aangevuld met JB Meijers. Nou, althans Big Star uh, nu. Of Big Star, wat er van over is. J J Dat is Jodie, de drummer. Jodie, de drummer, dat is er van over. Maar daar gaan we straks verder over praten. Eerst speelt dit ensemble, alias Big Star, The Ballad of Lal Gudo. Years ago my heart was set to live. Oh yeah. I've been trying hard against unbelievable odds It gets so hard in times like now to hold on Cause waiting to be stuck by At my side is God And there ain't no one gonna turn built on and trusted I've been broke down and busted Girl, my heart was set to live, oh yeah And I've been trying hard again, against strong odds It gets so hard in times like now to hold on Gonna fight if I don't fight, at my side is God. I'm sure. Star Live met de Ballad of Lel Jij bij mij, kom even naast me zitten op deze stoel. Oh, dat kan ook, maar ik moet me een, een beetje naar je toe wenden. Uh, jij bent een van mijn grootste fans. Ja. En het is wel. een legendarische band, Weekstar. Ja. Uh, was dit jullie eerste optreden samen? Ja, eigenlijk wel, ja. Stel, stel ze even voor. Uh, we hebben John Howar op gitaar en zang, Ken Stringfellow. Op bass en zang. Jodie Stevens, drums en zang. Ja, en Jodie Stevens is het enige oorspronkelijke lid van de band... Ja. dat nog in leven ja. is, hè? Ja. Wanneer heb jij ze leren kennen, Big Star? Ik denk ergens in mijn puberteit toen ik een jaar of 15 was. Een tapeje van iemand, van dit moet je eens horen. Als je dat leuk vindt, dan vind je dit vast ook leuk. En, en toen? Het, vond je het leuk? Het kroop, het kroop eigenlijk binnen een week, zat het onder mijn huid. Want... En het, het is daar nooit meer weggegaan. Nooit meer weggegaan. Nee. Dus mogen we dit, dit optreden een, een jongensdroom in vervulling gegaan noemen? Ja dat, zou je, ja, dat zou je zo kunnen zien inderdaad. Als, tenminste, ja, ja, laten we het daar houden. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, een big star uh, bestaat niet meer, nee. behalve Jody. Nee, kijk, Alex Chilton was natuurlijk uh, de belangrijke, uh, een van de belangrijke spillen in die band. Of misschien wel de, band, de man waar die band het meest mee uh, geassocieerd is. En... Uh, er is geen enkele manier om in zijn voetsporen te kunnen treden. maar... Uh, Wanneer is hij overleden? Vorig jaar. Vorig jaar, maart. Pas, ja. Ja. Ja. Kun je even in het kort hun, de geschiedenis van Big Star uh, <laughs> uh, weergeven? Wanneer zijn ze opgekomen? I, I, in 19. Was het. 1970? The, is je yeah, Oh, De bands bij elkaar gewoon in 1970. Ja. Uh, het is jammer dat Jody geen Nederlands spreekt, maar die zou het als geen ander. Uh, de, de band is toen getekend door het Ardent label, wat weer een spin-off van Stax was. Stax, het bekende label van onder andere Otis Redding, Booker ja. T. wilde ook iets doen met een blanke band. En dat is Big Star geworden, die fantastische reviews kregen in Rolling Stone. Je had het er net al over het blad. En een soort hype ontstond er in Amerika. Alleen de plaat was nergens te krijgen. Dus het bleef heel lang een soort mythe. Ja. Pas in de jaren tachtig kwamen er bands op zoals R.E.M., Wilco, uh, The Replacements... die hoog opgaven over de muziek van Big Star. Die, die kon je als nazaten en als erf... Ja, erflaaters. zelfs ook bands als The Bengals... die een uh, grote hit hebben gehad met nummer September Girls. Ja. En, uh, uh, ook wel in, in wat, wat populairdere dingen dan, dan Jeff alleen Buckley. maar... Jeff Buckley, ja. ja. Jeff Buckley ja. heeft veel liedjes van Will, uh, Big Star Maar zijn ze gesteld. altijd blijven optreden? Ik denk, nee, ik denk dat ze tussen 1977 en 1993 hebben ze niet gespeeld, denk ik. Ze, ze hebben in 1993 een eerste reunie optreden gedaan met John en Ken... die daarvoor in de posie zaten. Uh -huh. En uh, Jodie en Alex uh, werden gevraagd om een reunie optreden te ja. doen. Eenmalig iets. En toen hebben ze John en Ken daarvoor gevraagd. En sindsdien hebben ze als big star... Ja. Af en aan gespeeld en nog een plaat gemaakt. Ik citeerde in de inleiding altijd Wikipedia ja. stelsel op gelijk een niveau met de Birds en de Beatles Boys en de Beatles, Voor... ben je het daarmee eens? Ja, zeker wel. Ja. Ja, ik snap oh, ja. niet waarom dat niet zo. Kijk, en het is alleen een mate van populariteit. Kijk, Michael Jackson is natuurlijk de king of pop. Maar uh, laten we zeggen uh, dat uh, ja. Donny Hathaway dat misschien ook wel had kunnen zijn. Snap je? Of... Ja. Zou we even een fragmentje laten horen? Ja, is goed. Van de oorspronkelijke Big ja. Star? Won't you let me walk you home from school Won't you let me meet you at the pool Maybe Friday I can get tickets for the dance now I'll take Wat was dit? Welk nummer was dit? Thirteen. Thirteen, hè? ja. Wat, is er, wat kun je hun muziek kenschetsen? Wat is er zo bijzonder aan hun muziek voor jou? Uh, Oei. Ja, dat is, nou, het is een combinatie van tekst en muziek. Het, het heeft, een, het heeft een, zeker een soort een nagel. Het is een soort perfecte pop. Zeker op de eerste, eerste album. Het tweede album werd wat donker. De derde album is een heel duister ja. album. Um, maar wat me wat vooral aansprak was het spel, de sound, zeg maar. Dus dat een soort van. Een uh, soort van. Uh, uh, het had een oude rock'n'roll bluesound. die eerst naar Liverpool is verhuisd, als het ware. Toen teruggevuurd is naar Memphis. Dus het had een soort, een soort uh, grit of een soort vuigheid. die, die de, de vuigheid. Engelse bands niet hadden of zo. Een soort vuigheid. Ja, dat is mooi. Ja. Maar het is vooral ook de teksten, moet ik zeggen hoor. Het zijn ja. uh, veel teksten die me erg aanspraken. Een toch een soort gevoel. Weer gaaf, waar ik me heel erg goed in kon herkennen. Zeg maar. Merk jij ook dat veel mensen hier in Nederland Big Star niet kennen? Ik zei vandaag ja. Big Star in de studio. En nou, er reizen veel vraagtekens ja. Ja. op voorhoofden. Klopt, ja. ja het is voor de ene, de, de, de ene persoon zegt, wat zeg je nou? Het is echt een totaal uh, bizarre iets... En de andere persoon is totaal onverschillig. Het is ja. maar net wie je tegenkomt. Ik denk dat vooral het is een, een connoisseursding is. Een popconnoisseurs. Uh, het heeft een niche, zeg maar, Big ja. Start. Het is de ultieme cultband. Dus... En, en jij bent zo'n connoisseur. Heb je ja. alles van ze verzameld? Ja. Ja? ja, ja, alles. ja ik heb alles. Oké. Ja. Wat was die Chilton voor een muzikant? Fantastische muzikant. Er zijn verhalen over hem bekend dat hij de arts punk punkrocker zou zijn. Of wat dan ook. De allereerste uh, uh, punkrocker. Dat zou kunnen, maar ik, ik, ik ken Chilton als een fantastische songschrijver... en een ja. onwaarschijnlijk goede gitarist. Ja. Oké, okay, ja. dank. Ik zeg er nog even bij, overmorgen Big Star in het Puit van Trooje... Den Haag, woensdag in Eindhoven, donderdag in Utrecht. En wat gaan jullie nu spelen? Uh, September Girls. September Girls. Ja. Vooruit, maar graag, alsjeblieft. got it bad December boy's got it bad September Girls, dank Big Star. Goede thuisreis, raak niet weer vast op de A1, want dat is een hele ellende. Uh, ik hoop dat je Amsterdam goed bereikt. Dank Dankjewel. je wel. Dan nu uh, het gouden jubileum van Gerard Cox, maar eerst terug naar 1968. Wat is die dood? Hij leeft in hutten en paleizen Waar iedereen met hem verkeert op andere wijzen Dominee buskes door een beetje op te zwellen En de Margriet door een enquête in te stellen Gerard Cornelis van het Reven brandt een kaarsje Of strijkt verliefd een jonge ezel langs het aarsje En in de kloosters doen ze het meestal door te zwijgen En op de Veluwe door polio te krijgen Dat doet mij deugd, ja dat Heugt mij werkelijk zeer Ik kijk daar absoluut geen ogenblik op neer Maar ik zoek het toch voor mijn persoonlijke mystiek Steeds weer het liefste in die nobele dansmuziek Ik dans met God, zo goddelijk de tango Want op een tango zijn wij allebei verzocht Gerard Koks, goedenavond Goedenavond Wat hoorden wij hier? Dit was uh, God is niet dood ja. En dat was uit het programma Rel de Rel de Rel van uh, Lurelei. En dat was in 66 om precies te zijn. Oh, wij hadden het fout dus met 68. <laughs> ja, maar ik heeft die plaatopname later gemaakt, want dat mocht toen allemaal nog niet. Nee, nee, nee. Zij, morgen wordt uw gouden jubileum als uh, cabaretier, zanger, acteur... gevierd, 50 jaar op de planken en voor de camera. En het nummer dat we hoorden is dus uit het begin van uw carrière. Ja. En dat heeft toen tot veel ophef geleid. Ja, dat was, uh, dat was toen uh, uh, grensverleggend, zal ik maar zeggen. Ja, de VPRO heeft er zelfs een uitzending voor afgelast. Was ja. trouwens uw opzet ook dat het heibel zou verwekken? Wilde, wilde u, zoals dat toen heette, provoceren? Nou, wij, de, de, de, ik was maar het onderdeel van Lurelei. En Lurelei was, uh, zeg maar, uh, Erik Herst en Guus Vleugel. Ja. En dat waren mensen die uh, uh, alles veranderd hebben. Alles wat oh. tegenwoordig allemaal mag... En, en alles mag. Uh, dat was toen nog niet zo. En degene die, de, die al die deuren hebben opengezet... dat zijn Erik Greverst en Guds Vleugel geweest. Ja, dat, dat is waar. Want als je zo'n lied nu hoort... dan zou niemand zich meer een buil aanvallen. Ze horen het niet eens meer. Nee. Maar is dat ook niet het probleem voor cabaret tegenwoordig? Dat je nu maar alles kunt zeggen dat niemand zich ergens aan stoort? Eh, uh, kijk... Ik, ik, ik doe dat niet meer aan mee, dus ik, ik moet voorzichtig zijn met daar een, een oordeel over te vellen, vind ik. Maar ja. het was wel zo dat wij vroeger, als wij cabaret deden, dan hielden wij het publiek een worst voor waarvan ze niet zeker wisten of ze hem wel lusten. En een gedeelte van het publiek lustte hem ook niet. En nee. uh, nou ja, dan kreeg je wrijving. En dat vond ik het aardige ervan. En die, en die mensen tegenwoordig, uh, daar kunnen ze ook niks aan doen. Die staan allemaal voor de eigen parochie te preken. En die ja. zijn het eh, fantastisch met hun eens, wat, wat ze daar allemaal ja. zeggen. Zou u eigenlijk dat type cabaret nog wel eens willen maken? Proberen tegen de schenen te schoppen voor zover er nog schenen zijn? Ja, maar weet je wat je dan zou... Dan zou je een soort recht cabaret moeten maken met allemaal vreselijke dingen zeggen... Uh, ja. Die tegen het, uh, het co politiek correcte ingaan. Ja, graag. En dan zit je alweer gauw uh, op de wilderstoer natuurlijk. Ja, why not? En dan, en dan is het weer meer leuk meer ja, tenzij het dan toch weer heel leuk zegt. Ja. Wat vindt u overigens van het niveau van het huidige cabaret? Ik vind het geweldig. Oké. Okay. <laughs> Dat dacht ik al. Ja. ja. Omstreeks 1970 was u uh, buitengewoon succesvol als duo met Frans Halsema. Ja. Er werden onder andere uh, spelletjes ingeparodieerd. Luister ja. even mee. Ja. Nou, dan beginnen we maar meteen met het spelletje. weten weet hoe het gaat. U krijgt van ons twee minuten de tijd... om zoveel mogelijk woordjes te maken van een ander woord. En het woord dat is voor u Rotterdam. Rotterdam. Heeft u dat begrepen? Ja. Dan gaan uw twee minuten nu in, meneer Broek. Kan ik er nou beginnen? Ja, ja, ja. ja. Rotterdam, hè? Ja. Amsterdam, Honnekendam, nee, nee, nee, Berkendam... Nee, nee, nee, nee, meneer Van der Broek, wacht eens even. Nu heeft u het niet begrepen, oh. Prima. U woont dus een eindhoofd, hè? Hebt u kinderen? Ja, je joogtje en joogtje. Dat was er nu niet goed. Nee, ik was even niet goed, meneer De beugel. Oh, ja. Wat wilden jullie bereiken? Mensen laten lachen of mensen ook laten nadenken over deze uh, stupiditeit? Ja, dat zijn gewetensvragen, hoor. Wij, ja. wij maakten een programma om, om, om natuurlijk... Uh, uh, heel veel succes te hebben en heel beroemd te worden. Uh, maar ik denk, uh, de, de, wat je nu hoorde, die, die spelletjes, dat had uh, Michel van der Plas geschreven. Dat was natuurlijk ook een begenadigd tekstschrijver. Uh, ik denk dat het samen ging. Ja, ja beroemd, beroemd worden, daarover gesproken. In die tijd kwam ook uw grote hit... Ik zing, het ja. nog, ik zing het nog altijd graag. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja, ja, ja. Heeft dat uw carrière uh, ingrijpend beïnvloed? Uh, dat weet ik niet. Uh, het is wel zo dat het, het, het, het, het, het eigenlijk een ongelooflijke toevalstreffer was... want ze wilden het eigenlijk helemaal niet opnemen. Uh, dan krijg je allemaal van die theorieën waar tegenwoordig alles mank aan gaat. Van uh, ja, jij bent geen hit... Artiest en, uh, en, en geen single-artiest, dus doe dat nou maar niet. En waarom dat nou toen toch is doorgegaan, dat weet ik niet meer. Maar toen was het een soort bom. En uh, ja, dan ben je ineens, een, uh, in plaats van een linksgetuigend cabaretier, ben je ineens een volksartiest. Ja. En ik vond dat prima. Terwijl het toch geen rechtsliedje was of? Helemaal niet. Ja, God, maar dat waren de jaren zeventig, meneer Van. Van, van Janssen van Galen, ja, Janssen van Galen. Ja, ik, dv. ik verwar u altijd met de man die door W.F. Hermans van Gal en Last werd genoemd. Ja, Henk van Galen Last, ja. Ja, ja. ja maar, ja... Nee, maar dat, ja, dat, dat ja, die jaren zeventig, dat was eigenlijk zoiets vreselijks. Toen was de wereld nog zo klein en er waren nog zoveel hokjes en laadjes waar ze je toch altijd al graag in schuiven. En dat was toen helemaal het geval. ja. Ja, en later bent u uh, in brede kring populair geworden als, zeg maar... de Nederlandse Archie Bunker, Jaap Kooiman, de ja. Rotterdamse buschauffeur. In ja. een, toen was geluk heel gewoon. Ja. Gaan we ook even naar luisteren. Chauffeur, is dit bus 52, hè? Dan hebben ze wel eens de geld zien zoeken in de portemonneetje? Nou, daar zit van alles in, hoor. Vooral fotootjes. Vijf generaties Rotterdammers, soms in een zijwakkie. Maar een kwartje en een dubbeltje... hoop maar. Je moeder komt logeren. Helemaal niet over mijn lijk. Die komt er hier niet in. Als ze hier helemaal is, raken we er nooit meer kwijt. Het is maar voor een paar dagen. Voor een paar dagen, ja. Ik ken die paar dagen van er. Weet je nog de vorige keer dat ze zou komen met kerst en oud en nieuw? Nou, ze kwam met oud en nieuw en ze ging weg na de kerst. Wat leuk dat jullie dat gevonden hebben allemaal. Ja, die serie is inmiddels geëindigd in 2009. Ja. Mist u, Jaap? Nou, het was wel heel erg leuk om te doen, hoor. We hebben, we hebben natuurlijk nooit geweten dat dat 16 jaar zou duren... en 229 afleveringen, maar dat, het was een feest om het te maken. En uh, ik weet ook dat we daar de mensen een verschrikkelijk plezier mee hebben gedaan. Ja, nou, nou uh, hebt u uh, uh, carrière gemaakt als zanger, uh, televisieacteur... op toneel, als filmacteur. Ja. Waar, waar gaat uw uh, grootste liefde naar uit? Het is, als, je met, als je met iets bezig bent, dus als je een mu musical doet, dan is dat het leukste. Als je cabaret doet, is dat okay. het leukste. Als je ja. een televisie aan het maken bent, is dat het leukste. Uh, voor een zaal met mensen staan en die aan een touwtje hebben, dat is het leukste wat er is. Oké, okay. morgen is dat 50-jarig feest. Hoe ja, lang dat heeft er eigenlijk niks mee te maken hoor. Het is... Uh, uh, het is het Amsterdamse Kleinkunstfestival ja. en die hebben mij dit aangeboden. Ik zit, ik zit eigenlijk pas 49 jaar in het vak. Oké, okay. maar het is wel Amsterdams, dat is op zich wel raar. Toch weinig, nee, het... dat is helemaal niet raar. Maar je hebt er niet zoveel met die stad? Ik, wel ja, ik, Amsterdam vind ik enig oh, en ik kom er altijd ontzettend graag. En ik ga er ook altijd graag weer weg, daar gaat het niet op. Maar uh, ik heb natuurlijk meer in mijn leven in Amsterdam gewerkt dan waar ook. Ja. Hoe lang gaat u nog door? God mag het weten. God mag het weten. Heel goed. Dank u wel, uh, Gerard Cox. En nogmaals, gefeliciteerd met dit uh, 49 jarig jubileum. Zou ik vind nou het leuk dat jullie me gebeld hebben. Oké, okay, dag. Dankjewel, dag. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes, fairy cakes, every Sunday morning. Spells chime when time. Tea, Paul McCartney. Het is vijf voor twaalf. Het was de dag van de Ronde van Vlaanderen door het. Vlaams Ardennenland in Lentetooi. En de premier van België, Yves Le Terme, was er zelf bij in een volgauto. Yves Le Terme, goedenavond. Goedenavond. Bij wie zat u in de auto? Ik zat bij de koersdirecteur, Dus dat is de wagen die uh, onmiddellijk bij de koplopers of het peloton heel kort op de feiten zit. Ja, en kan je het dan goed volgen? Ik vind dat je het heel goed kan volgen, ik denk behalve zelf op de fiets zitten is dat de positie waar je het uh, het beste kan volgen. Hè? Ja, en de winnaar was uh, Nick Nuyens. Ja, heel mooie winnaar natuurlijk, een belger. Uh, er waren heel wat goede renners vandaag, mooie wedstrijd. Uh, een heel sterke Cancelara, maar die misschien te vroeg is aangegaan. Ja. En een sterke Chavanel. Dat was de grote kanshebber, hè Cancelara. Juist, maar ik denk dat hij zijn krachten wat overschat heeft of uh, ja toch gebotst is op een georganiseerde achtervolging met uh, renners van BMC. Uh, die zeer goed gefietst hebben. Hinke Pie van Avromaat en zo. Ook een uh, paar Nederlanders, Langeveld onder meer. Dus georganiseerde ja, ja. jacht op hem. En uh, dat kon hij niet tegenop. Ja, nou zegt u, Nijens, nou een Belg heeft gewonnen. Is, er, is het nou een Belg of een Vlaming in de eerste plaats? Het is wat mij betreft een Belgen, maar het is uiteraard ook een Vlaam. Het is een man uit Bevel in Brabant. Uh, goede renders, verleden jaar tot vorig jaar bij Rabobank. Uh, ja, steen goede renners, maar misschien geen groot palmaris tot nu toe. Ja. Ver Verbroedert zo'n overwinning nou de Belgen ook, Vlamingen en Walen? Ik denk het wel, er is, uh, ik heb erop gelet afgelopen weken, of het nu Philippe Sierbert was of Tom Bonen, die op kop reed, dan heb je supporters die, uh, ja, die, die heel tevreden zijn, die supporteren. Uh, het viel wel op vandaag natuurlijk dat er bijzonder veel Vlaamse leeuwen waren, bijzonder veel leeuwenvlaggen. iets minder Belgische drie kleuren. Dus het is vooral de Ronde van Vlaanderen, het is niet de ronde van België. Nee. Was, dit, was dit een van de mooiste edities van de Ronde van Vlaanderen, dat u denkt? Ik denk dat het effectief een van de mooiste edities was, was. Uh, alhoewel met een aan de ene kant een zeer spannend verloop, maar dan met een winnaar die we ja, in het wedstrijdverloop niet zo prominent hebben gezien als sommige andere renners. Nee. Dus het is niet iemand die heel de wedstrijd gedomineerd heeft Nick nee. Kunt u er tenslotte nog een zinnig woord over zeggen of dit uw laatste ronde van Vlaanderen was als premier? Daar heb ik totaal geen zicht op. Ik denk het wel, ja. Oké, okay. <laughs> ik denk het wel. Dank u wel. wel veel supporters. Sterkte Yves Leterme, ja, dank u wel. Zeer. Ja, tot ziens. Dank je wel. Daag. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. En ik eindig met een gedicht van Koos van Zomeren. Waarom vandaag? Toen alles voorbij was. Hartverscheurend voorbij. Onherstelbaar openbarstend als de huid van ruwe Voorgoed zij niet meer, jij niet meer, niemand meer, nooit meer. Als alles voorbij is, is de toekomst er nog. Anders was het niet zo erg. Goedenacht.